Ik heb nooit zo goed begrepen dat je heel vrolijk kunt zingen over zoiets als liefdesverdriet. Maar de flirtations deden het gewoon. Ja hoor, in 1968. Aan het begin van tweede uur van de show. Fijn dat je nog steeds bij me bent. Dat je je niet hebt laten wegjagen door het nieuws. Tot 12 uur ben ik je gast hier. Ik blijf bij je. En ik hoop dat jij bij mij blijft. Want ik heb lekkere muziek voor je. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u van alles. Ja, en dat doet hij iedere week. Erg goed. Dus, uh, en welke vraag hij u heeft gesteld? Nou, dat hoor je straks over ongeveer zo'n 25 minuten. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Tot die tijd onder andere muziek van The White Plains. My baby loves loving. Een beetje een tegenstelling tot het vorige nummer, vind je niet? Welkom bij de show. Blijf bij me. Uh, gezellig dat je erbij bent en neem nog even koffie erbij. Wij doen het hier in uh, grote mate... man die heel veel uh, muziek heeft geschreven en uh, gecomponeerd natuurlijk. Hè. Lindsay Buckingham, Trouble uit 1982. En The White Plains ervoor dus met My Baby Loves Lovin'. Ja, op deze eerste zondag van september. De dag, de eerste zondag dat de voertaal Nederlands, nou ja, zelfs Vlaams dan, hè. De boventoon voert in Retrangement en uh, ja, natuurlijk Brescus en uh, ja, aan de kust gewoon. Ja, in het Zwin. Um, dat was tot vorige week nog een beetje Duits, hè? Weet we het nog, ja. Maar gelukkig. voor daar natuurlijk dat bijvoorbeeld ook in Katzhand weer veel toeristen zijn gekomen. Want Dat was vorig jaar wel een beetje droevig. Dus wat dat dan gaat, is het wel weer beter. Nu we het toch over onze Zeeuwse taal hebben... nou, gewoon leuke muziek van Bluff. Zaterdag. Kom je er net bij, bij GoFam. Welkom bij de show. Dit is de zondagmorgen van Go. Goedemorgen. Allermooiste straat...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 dan de rest De stad ligt achter ons We kijken naar elkaar Het wordt nooit meer hetzelfde Wij hier, de wereld daar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 Niet bepaald een kunstfluitert die Bob Sinclair. Zeker niet in dit nummer, Love Generation. Maar goed, misschien kan het nog komen, je weet het niet. Op later leeftijd. Het nummer komt al uit 2005. Ja, geweldig. Ik ben toen helemaal gek van op de sportschool. Man, man, man, wat werd dat ding vaak gedraaid? Kennelijk ging je daar harder van lopen of zo. Ferroni en Zaterdag. Straks dus die reportage van Jeroen van Gent en uh, hij ging de straat op en vroeg u namelijk, kunt u uh, een beetje alleen zijn? Ja, heb je daar last van als je alleen bent? Of uh, wil je graag uh, alleen zijn? Goeie vragen. Je hoort ze straks allemaal en ook de antwoorden. Dat is nog veel interessanter denk ik. En intussen nog prachtige muziek van Stevie Wonder. Wat een mooie herinnering. Uptight. Goedemorgen. Cause my heart back Een van de tientallen hits voor deze groep, de Mannen van Ten CC, de Wall Street Shuffle. En als je de tekst zo meeluistert, ja, dat doen wij hier natuurlijk met de koptelefoon. Dan zou je kunnen zeggen, goh, dat nummer zou zo vandaag van toepassing kunnen zijn. Dat is toch wel mooi van tekstschrijvers. Dat ze zo'n vooruitziende blik hebben, zou je kunnen zeggen. Um, of Jeroen Vergent een vooruitziende blik had, dat weet ik niet. Hij schrijft hier bij zijn reportage van uh, zometeen. De vakantie is weer voorbij. Voor veel mensen een zegen. Want wat doe je met al die vrije tijd? Kunt u eigenlijk goed alleen zijn? Dat is een goede vraag. Eerlijk is eerlijk. Kijk maar eens in de spiegel. Jeroen van Gent was gewoon brutaal. En vroeg het u op straat. En dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag meneer. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb een leuke man-buit-hond vragen, lichtvoetige vraag. Een wat voor vraag? Een man bij hond vragen noem ik ze maar voor oh, jouwe, Mag dat heel even kort? Let op, komt-ie. Kunt u goed alleen zijn, is de vraag. Ja, ik kan wel alleen zijn, maar uh, er moet wel iets bij zijn, uh, spelletjes of zo. Maar oh, ik kan ja. prima alleen zijn, ja. Dan speelt ja. u een spelletje alleen, of niet? <laughs> ja, ja, ja nou, je kan schaken in je eentje bijvoorbeeld, of ja. uh, dat soort dingen, ja. Solitaire. Uh, ja, dat speel ik niet zo vaak, maar op zich spelen, lezen, uh, ergens in verdiepen, ja hoor, dat lukt wel. Maar op zich is het prima. Ik, hou dat, uh, ik kan het uh, dagen weken volhouden. Ja ik, ik kan, ja, ik kan het heel goed, ja. Ik vind het wel lekker af en toe. Hé. Hey. Ja. Ja, af en toe. Ja, niet, uh, ik zou niet uh, altijd alleen uh, kunnen zijn, maar uh, ja, ik heb al een druk uh, leven met kinderen en zo om me heen. Dan vind ik het af en toe wel lekker om alleen te zijn hoor. Ja. Kunt u goed alleen zijn? Ja hoor, uitstekend. Oh, je bent heel snel met antwoorden. Ja, heel uitstekend. uitstekend. Ja, ja. Uh, ja, ik kan wel goed alleen zijn, ja hoor. Hey. Dat hoor je niet zo vaak zeker. Nou ja, nee, maar een snelle, <laughs> enthousiaste reactie. Maar ja. waar, zit, waar zit hem dat in? Uh, dat je zelf uh, bepaalt wat je gaat doen. Als ja. je niet geen rekening om te houden met iemand eigenlijk. Ja. Nee, ik zit net in zo'n soort situatie. Dus dat het komt wel, wel vaker voor. Typische vraag, ja. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. ja Gebeurt dat vaak, dat u alleen bent? Ja, heel vaak. Ja. En dan weet u het goed in te vullen? Ja, sporten, uh, boodschappen doen, uh, werken. Dan... Ja, nou, normaal gesproken ben ik altijd in gezelschap. Oh, en momenteel al. ben ik alleen en dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Ah, kijk. <laughs> Een periode lekker alleen. Ja, heerlijk. Ja. Okay. Er zijn zat mensen die zijn alleen en dan weten ze ineens niet meer wat ze moeten doen. Nee, begrijp ik. Maar daar heeft u gelast. Nee, dan koop ik een fiets en dan... Koop, dan koopt u een fiets? Ja, ik heb nog geen fiets, maar dat zou ik bijvoorbeeld ook dan uh, doen, ja. Ik ja. heb altijd de illusie dat ik alleen wil zijn, maar als ik het dan ben, dan mis ik iedereen om heen. Ja. Ja. ja, dus maar, ik denk het niet. Nee, nee. Uh, maar de illusie om alleen te zijn? Uh, u heeft het idee van ik moet alleen zijn en als het dan gebeurt dan... Ja, dan mis ik toch een beetje mensen om me heen. Ja, met een druk gezin, dan heb je soms de behoefte aan tijd alleen. Ja, ja. Maar dan uiteindelijk, dan mis je weer mensen, dus ja. Dan moet je dan weer op instellen op dat alleen zijn. Ja, juist. We ja. gaan niet zomaar aan en uit. Nee. Kun jij goed alleen zijn? Ja, ik ben eigenlijk altijd, als ik alleen thuis ben, ben ik het huis aan het schoonmaken of nee. gamen, of ik ben buiten met hem. Zo, maar dat is mooi, huis schoonmaken. Maar moet dat of doe je dat spontaan? Uh, dat doe ik eigenlijk aan mezelf en dan krijg ik meer zakgeld. Nou, uh, ik vind het heel prettig om uh, af en toe even alleen te zijn en uh, even zonder de kinderen thuis en even zonder man thuis en uh, even een momentje alleen dat is af en toe ook wel lekker. Wat ga ik dan doen, boek lezen, hangmat liggen? Uh, soms gewoon even opruimen in huis, uh, lekker uh, even voor de tv hangen, uh, boekje lezen, in de tuin zitten bakje koffie erbij. En vandaag vertelde je, je bent vandaag alleen geweest? Ja. Uh, nou, ik heb in de ochtend gegamed. Daarna even gesport. En daarna ben ik met hem naar buiten geweest. Ja, niet echt alleen toch dan? Mm, niet echt, maar mijn ouders waren heel de dag op werk. Dus. Oh ja ja, ja, ja. Dan ben je op jezelf in ieder geval. Ja, dat is wel fijn. Kunt u nou goed alleen zijn? Uh, nu wel. In het verleden niet zo, maar nu wel. Ja, ja? wat prima. Wat was er in het verleden dan? Ja, dat je daar meer last van hebt. Dat hmm. je dan denkt van, goh, ik ben alleen, maar dat, uh, dat, uh, dat heb ik helemaal losgelaten eigenlijk. Dus ik vind het prima zo. Wat heeft de verandering gebracht? Uh, een beetje privé. De kosmos. De kosmos? Oh, dat, dat klinkt heel... Uh, wat is dat, de kosmos? Ja, ik weet niet. Nou ja, als je op een gegeven moment merkt dat je daar geen last meer van hebt. Ja, waar komt dat door? Geen idee. Hmm. En hoe, hoe komt het nu naar nou voren Ik bedoel, u bent alleen en dan voelt het zich wel op uw gemak. Ja, hartstikke. Ja, ik kan alleen zijn en dan voel ik me niet alleen of zo. Oh ja. ja ik heb wel graag mensen om me heen, maar ja. ik voel me niet alleen. Nee, nee ik kan me prima vermaken. Nee, neem nou met corona dat je een keer in, uh, in quarantaine of heet ook isolatie moest. Nou, dat beviel me prima. Oh nee, dat kan ik heel goed. Ja. Ja, ik kan het heel goed loslaten en echt uh, gewoon niks doen ook. Of gewoon iets leuks voor mezelf. Ja, precies. Dat heel dat veel hobby's, genoeg hobby's om in te vullen. Oh, van alles er nog wat zijn. Ja, precies. Om alleen te zijn. Ja. Met een boek of met een film of ja. met muziek. Ja, schilderen. Schilderen? Ja. U schilder zelf? Wandelen. Wandelen? Ja. ja. Wat schildert u? Uh, ja, van alles en nog wat. Ja. Wat? Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Ook alleen natuurlijk dan. Ook alleen, ja. Dat is het beste alleen. Want als de mensen om je heen zijn, dan ben je heel snel afgeleid. Dan gaat het mis. Nee, precies. Wat is de, de meest ideale, zijn de meest ideale dingen om te doen? Buiten alleen zijn. Voor mij is uh, sporten. Alleen sporten. Ja. En uh, fietsen zou ik gaan doen. Ik wandel ook. Ja, heel veel fietsen, wandelen met dieren zijn. In huis dingen doen. Gewoon uh, in het wild zijn. Van alles ja, in het wild zijn, ja, gewoon buiten oh. dingen plukken. <laughs> okay. de dingen die nu groeien, zeg maar. En ik zit te denken om alleen naar Rome te gaan, toevallig aankomende week. Hé, hey. ja, toevallig Rome verkennen. Ja, ja, nou, ik ben er al vijf keer geweest. Maar oh. ja. ja, vijf keer geweest en nog, ja. nog steeds iets ja. te zien. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja, en dan ja. Eh, vijf keer misschien met gezelschap en dan nu alleen. Ja, precies. Oh. Ja, ja, ja. Zou het dan anders zijn? Dat Leuk. weet ik niet, en daar kom ik achter hopelijk. Ah, kijk, ja. dat is interessant. Ja. Want uh, ja, mensen hebben mensen om zich heen. Hè. Dat zegt Deel uh, deelde volgens mij ergens op een van die gevels. Dus uh, de omgeving van de medemens is geloof ik wel. Of de mens is de medemens zoiets staat echt. Nou, dat, uh, dat we kunnen niet anders. We kunnen niet anders. Maar goed, hoe gaat het. Uh, op wat voor manier bent u het liefst alleen? Met Geen idee boek, eigenlijk. Ik, dat is een hele moeilijke vraag voor iemand die uiteindelijk niet zo goed alleen kan zijn. Nou.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 I cry.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 I cry I am should I and I We zitten hier een beetje in weer te zwieren hier in de studio bij GoFM. Goed dat er geen camerabeelden zijn. Dat de camera uitstaat, want het is wel een gek gezicht hier hoor. Hier in het centrum van uh, Terneuzen in onze studio. Uh, Neil Diamond, I am I said... Prachtig, Ja, natuurlijk. De mooiste muziek hoor je hier natuurlijk. En zo hoorde je ook... Nou, ook helemaal toevallig. Hoorde je uh, Rick Ashley en Together Forever. En dat had natuurlijk alles te maken met... Kunt u alleen zijn? Ja, waar of niet? Um, het is tien minuten over half twaalf. Wat schiet de tijd op. Goh, Wat hebben we nog uh, veel muziek hier klaar liggen. En we kunnen het allemaal niet draaien. Hebben we dat weer. Ja, nou, Weet je wat? Wel weer gezellige muziek uit uh, België. Soul Sister. Een lekker joh. Zo so voor bij de koffie of bij de brunch. She's gone. She's gone. She is gone.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 Soul Sister, She Is Gone, altijd goede muziek van uh, die Belgische groep. Ja, echt waar. Uh, ieder album is gewoon dik voor elkaar, maar nooit echt grote hits. Dat is eigenlijk wel verwonderlijk, want het is gewoon lekker om naar te luisteren. En verder natuurlijk ABBA. Hun laatste album werd niet zo'n groot succes als alle andere albums. Hoe zou dat nou komen, denk je dan? Hè? Je hoorde de winner, takes it all, maar deze keer dus niet. Um, oh, het loopt al aardig tegen de twaalfen. We gaan hier zo meteen de boel opruimen. Nou ja, opruimen is niet zoveel meer nodig. Hè. Vroeger toen uh, hier nog plaatjes rijden, zal ik maar zeggen. Ja, dan moest je wel het nodige doen. Maar dat is niet meer nodig. Want ja, het is allemaal mp3. Dus het is dus een beetje op knopjes drukken tegenwoordig. En voor de rest een beetje lekker kleppen. En luisteren naar prachtige muziek van onder andere Eva de Roveren. Hier is het met Fantastisch Toch. Dag en nacht wij daartussen.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 ja. nummer van Lucio Battisti, een Italiaanse uh, discozanger, uh, maakte dit nummer maar. Het werd ook in Nederland een grote hit door de Chaplin Band. En deze hoor je, Ylvi Jerova. Natuurlijk, aan het einde van deze aflevering van De Zondagochtend van, ja, Gof, Hey, dankjewel voor je gezelschap weer deze zondag. Ik ben er volgende week weer bij met de 99ste aflevering alweer van de zondagmorgen van GoFM. Dus ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Dan heb ik weer leuke, leuke muziek voor je. En een paar leuke reportages en vraaggesprekken. Komt helemaal goed. En dan gaan we elkaar weer lekker amuseren op een mooie dag. Een mooie zondag. Tot de sluit van deze aflevering van de show Robin Thicke. En uh, wie allemaal nog een hele hoop lieden. Uh, Pharrell Williams, T.I. en nog wat uh, moois met Blurred Lines. Ik wens je nog een hele mooie zondag. En tot volgende week zondag om een uur of tien. Tot dan. She ain't bad, big machine bad you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to, Swag on them even when you dress casual. I mean it's all unbearable. In a hundred year, not dead, without pull my far side let you pay me back. Oh, nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that as I pull your hair like that. So I dead watch, hand wait man, for you to salute and chew dip pimp. Like, not many women get refuse few dip and I'm a nice guy, but you get a few it. You don't love like